Mark Visser met het NOS-journaal. Algerije heeft u toegelaten op basis van humanitaire gronden. Dat zegt de vn ambassadeur van Algerije. Het is volgens hem vanzelfsprekend dat je mensen in nood helpt. De vier familieleden zijn de vrouw van Gaddafi, zijn dochter en twee zoons. De Nationale Overgangsraad in Libië wil dat ze worden uitgeleverd. Na het opstappen van VVD-wethouder Mostert in Schiedam hebben ook de drie overgebleven wethouders van het CDA en de PvdA hun functie neergelegd. Ze vertrekken om het debat over een rapport over oud-burgemeester Verver niet in de weg te zitten. Verver wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het creëren van een angstcultuur. In het rapport staat ook dat het Schiedamse college ernstig tekort is geschoten. De Verenigde Staten hebben zo'n 30 miljard dollar speeld met het inhuren van private bedrijven in Irak en Afghanistan, zegt een onderzoekscommissie van het congres. Het Geld ging vooral naar beveiligingsbedrijven. De VS is volgens de commissie veel te afhankelijk van externe bedrijven. In de VS is het dodental door de tropische storm Irene opgelopen tot 43. Ook in Canada vielen doden. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen, verkeersongelukken en overstromingen. Meer dan 5 miljoen Amerikanen aan de Oostkust zitten nog zonder stroom. Bij een achtervolging op de A1 bij Muiden heeft de politie vannacht op drie inbrekers geschoten. Eén van hen raakte gewond. Twee inbrekers zijn opgepakt en een derde is voortvluchtig. Een deel van de A1 bij Muiden werd afgesloten voor sporenonderzoek. Timo de Bakker is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tennisser verloor van de onbekende Tunesier Yaziri. De Nederlanders Robin Haase en Jesse Houdakolung komen later in actie. Net als Adanska Rus en Michela Krajicek. Het weer vandaag af en toe zon en enkele bui en 17 graden. Vanaf morgen meer kans op zon en het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad zat er viel op de A12 Arnhem-Utrecht tussen venendaal west en Maren 3 en bij Soetermeer in de richting van Den Haag over de A12 2 kilometer. A13 naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en Berkel-Rodereis 2 en de A27 Almere-Utrecht bij Hilversum 2 kilometer. En de A28 naar Utrecht tussen Amersfoort en Leusden-Zuid 5 kilometer. Tot zover de verkeersing. In cirkel Zandvoort ben jij er. De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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort zomerhit. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Alexis Jordan, tenminste niet de nieuwe, de tweede single van haar album Good Girl, maar ze heeft een nieuwe single en die heet Hush Hush. Dus zijn nieuwe single. Misschien komt hij binnenkort van de week wel even langs. Alexa Jordan, nieuw album. Gelijknamige Alexa Jordan. En je hoorde Good Girl naar voren. Paul Carrick en Don't Shed a Tear. En het mooie is aan uh, Paul Carrick, hij heeft, uh, qua naam is hij niet heel erg bekend, maar hij is zoveel betrokken geweest bij uh, verschillende artiesten. Hij is uh, onder andere, ja, zanger, songwriter. En hij heeft onder andere heel veel uh, nummer 1 hits geschreven. Hij werkt onder andere samen met Prince, of uh, met Sting, Phil Collins, The Eagles, Elvis Costello, Diana Ross en Rod Stewart. En je hoorde Paul Carrick en Don't Shed a Tear. Z het is 11 uh, over 2, goedemiddag. Dit is zondag in Kenmerland voor deze uh, zondag 28 augustus 2011. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag jullie. Het is lang geleden, hè? Zo, zeker weten. Lang geleden, ik dat denk we hier ik. Denk... Hoe lang is geleden, denk je? Ik denk misschien wel een maand of zo. Het zou best kunnen, ja. Vakanties ertussen, dagen dat we niet konden. Ja. Het gaat maar door. Druk schema, hè. Maar uh, we, gaan, langzaam, want gaan, we steeds meer, uh, gaan we steeds meer doen. Want ja. uh, het, het normale leven gaat weer beginnen. Werk, school, noem helaas, maar op. Helaas, helaas. We gaan even beginnen met uh, wat nieuws van vandaag. Want de Breda's DJ Chesto staat op het punt om een record te breken in de VS. Op 8, 8 oktober draait Chesto in het Home Depot Stadium in Los Angeles, dat de capaciteit van 26.000 man. Als die show uitverkoopt, is het de grootste solo-dj ooit in de VS. Oh, oh. Ja, het is echt, uh, echt knap hoe hij dat allemaal doet. Hè? Ja. En uh, gisteren was uh, Mysteryland. Ja. En dat was Afrojack. Okay. En dat is ook een Nederlandse dj. Ja. En die heeft, die, die heeft uh, nu Give Me Everything, heeft hij een hit gehad en uh, ja, noem maar op uh, Take Over Control. Ja. En misschien is hij op dit moment wel de succesvolste DJ in de wereld, qua plaatsverkopen Oké, okay, ja, dat is mooi toch? Dat een goede DJ's Nederlander. Ja. Het marktaandeel van de Nederlandse films in de bioscopen Is het jaar tot nu toe, te, uh, tot nu toe 20% 1 op de 5 verkochte kaartjes Was de afgelopen 8 maanden voor een Nederlandse bioscoopfilm In totaal gaat het om 4,7 miljoen kaartjes Oké, okay. ga je wel eens naar de bios, uh, Ruud? Ik ga wel eens naar de bios, maar ik, ik, ik ga niet zo vaak naar uh, De Nederlandse films Nee? Okay. Ja, ja ik, kijk, ik kijk eigenlijk niet zoveel film, ook niet op tv, alleen uh, als je naar de bioscoop gaat, en een leuke film is bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, steeds meer landen raken geïnteresseerd in TV-lab. De themaweek waarin de publieke nieuwe televisieprogramma's op de kijkers uitproberen. Zaterdagavond begint het TV-lab in Duitsland en ook het Belgische VRT-kijkers, en zelfs het publiek van uh, TV Slovenia. maken binnenkort kennis met tv-experimenten. In 2012 wisselen mogelijk 12 Europese landen programma's met elkaar uit Dat zegt netmanager Roek Lips van Nederland 3 In Nederland begint alweer de derde editie van TV Lab Vijf dagen lang toont Nederland, uh, Nederland 3 vanaf half negen uh, 19 programma's van eigen bodem En voor het eerst vijf uh, buitenlandse producties en Het is heel erg leuk Want er worden heel veel nieuwe programma's worden Tijdens die TV Lab uh, ontdekt eigenlijk En volgens mij kunnen kijkers stemmen dan hoe de oh, Ik weet niet precies hoe dat zit ik ga gewoon even kijken naar de site nee, We gaan het even opzoeken Maar ik wist nog niet dat ze in Slovenië ook tv is een <laughs> ja, nou ja. oude, oude Oost-Duitse ja. Even kijken, ja Rambam Heb je dat verhaal gehoord? Komen we zo, komen we zo Even kijken hoor uh, Programma's Er zijn een aantal nieuwe programma's Kamer 9 bijvoorbeeld Dan Gaan we gewoon even kijken wat dat is in Kamer 9, gepresenteerd door Sanne Bussignel, wordt een artiest voor de ogenschijnlijke onmogelijke opgave gesteld om binnen 36 uur een volledig nieuw lied te schrijven en op te nemen. Oh, dat is best leuk. Hm. Rambam. Even kijken, je... Moordweek. Rambam, dat is... Uh... Kijk, onrecht is, klein of groot, overal. De taxichauffeur die omrijdt om extra geld aan je verdienen. Ongevraagd reclame in je briefbus, terwijl je toch echt een nee-nee sticker hebt. Er wordt het, uh, te vaak een pootje gelegd in Nederland, soms uh, zonder dat te weten. En uh, in Rambam zetten vijf creatieve televisie, televisiemakers hier een streep onder... en pakken ze op onconventionele uh, en ana jeetje, anarchistische wijze maatschappelijke onrecht aan. Niet door met de vinger te wijzen om met oplossing te komen, maar door slimme en grappige actie op touw te zetten. En dan komen we automatisch bij het uh, volgende nieuwsbericht... wat Harry Mens... Ja, Harry Mens kan de grap van het programma Ramom niet waarderen. De makers kochten zendtijd en waren 19 juni te gast... in het door Mens gepresenteerde LTO-programma business class, maar ze hebben weer de kleding te kunnen maken van koeienmest. Mensen geloofden dat het product echt bestond en sprak in het programma serieus met de grapmakers. De presentator kon er, kon er niet om lachen. Actiebeschadiging Harry Mens. <laughs> dus dat is van het programma Maar Ik ben benieuwd. Nou. Even kijken, staat er ook, nou, staat er geen tijd bij wanneer. En even kijken, ja je hebt echt heel veel programma's. Ben je nou echt geïnteresseerd dan kan je gewoon kijken www.tvlab.nl Weg uit Nederland is een nieuw programma Nieuw quizprogramma Weg uit Nederland krijgen vijf jonge uitgeprocedeerde asielzoekers De kans om hun kennis Nederland om te zetten In een koffer met geld Dat is mooi meegenomen Als je Nederland binnenkort moet verlaten De winnaar van uh, Weg van Nederland Krijgt namelijk 4000 voor een nieuwe start In het land van herkomst Hoeveel weten deze asielzoekers Na jarenlange verblijf in Nederland over ons land Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur Wat is dit nou weer joh Wat een programma <laughs> Jeetje. Asielzoekers. Jongen, jongen, jongen. Je kan ook overdrijven, hè? Nee, hey, misschien iets van Gert Wilders of zo. Ja, nou, doet, ik denk dat hij wel mee wil doen, hoor. Ja. De dropping. Dit is ook wel een van de laatste die we behandelen. Hoe hecht zijn vriendschap in 2011? In de dropping worden de onderlinge verhoudingen binnen een vriendengroep getest. Vijf vrienden denken mee te doen aan een televisieprogramma over vriendschap. Wat gebeurt er als het blijkt dat ze onderdeel zijn van een avontuurlijk experiment? Kennen ze elkaar echt en kunnen ze op elkaar bouwen? Oeh, spannend. Spannend. TV Lab dus um, volgen, volgens mij van de volgende week hè. Elke werkdag vanaf half negen. We gaan even kijken naar uh, historische feitjes Vandaag in het verleden met vandaag 28 augustus In uh, 1884 Voor zover bekend wordt dus op deze dag voor het eerst een foto van een tornado gemaakt Dat gebeurt in de Amerikaanse staat South Dakota Over tornado's gesproken New York wacht een groot, hè? Ja. Irene, ja okay. Komen we later even op terug Met vandaag in 2009 weet je het nog de 13-jarige Laura Dekker mag van de Nederlandse richter haar solo zeiltocht rond de wereld niet maken en wordt onder toezicht van het bureau jeugdzorg geplaatst. Dat is allemaal 2009? 2009, ja, maar, maar later, ze is, Uiteindelijk is het toch gegaan, hè? Ja, maar dat vind ik de tijd snel gaan, ik denk uh, Vorig jaar ja, of dat het zo dus snel. En met vandaag in 1995 de commerciële zender SBS6 begint met zijn uitzending over de Nederlandse tv. Van nieuwsprogramma Hart van Nederland is revolutionair in tegenstelling tot bestaande accu... accu jeetje... Blijf moeilijk, hè, praten, Hoe zoals... ja, moeilijke woorden heb je gemaakt? Hè? Programma's brengt het programma geen bobo's met stropdassen uit Randstad. Maar nieuws voor de gewone mensen uit de provincies. SBS6. En die is nu weer overgenomen door uh, John de Mol, hè? Ja, die komt ook weer terug, zeker? Nou, nou ja, ja, ja, John de Mol heeft uh, met zijn bedrijf uh, SBS6 overgenomen. Oké. Okay. En ja, ze verwachten heel veel uh, veranderingen bij SBS Dus ik ben benieuwd Oké, okay, even tijd voor het CFM weerbericht Vandaag wordt het wisselend bewolkt Eerste kans op een bui In de middag opklarend Matig op het strand Vrij krachtige wind de temperatuur in Zandvoort 16 graden Morgen wordt het wisselend bewolkt En droog met opklaren Matig op het strand Eerst vrij krachtige westelijke wind Maxima temperatuur in Zandvoort Rond de 17 graden Dit is Dan Fokkerburg En Missing You op CFM De van uh, de tweede serie van Idols. Boris Haarlem, hij woont in Haarlem. Man. En dit was uh, het laatste album dat hij heeft uitgebracht. Het album heette Live My Life. En je hoorde Everything About You. We gaan even kijken naar de eredivisie. Ja, er was vandaag een wedstrijd tussen de Graafschap en Ado Den Haag. En de eindzet is 0-3. Voor de rest zijn er uh, nog drie wedstrijden te spelen. Om half drie zijn er uh, twee wedstrijden. Feyenoord speelt thuis tegen SC Heerenveen. Gevolgd uh, of, uh, op gelijke tijd FC Groningen AZ. Om, uh, om half vijf wordt één wedstrijd gespeeld. PSV Excelsior. De uitzending zullen we u op de hoogte houden van deze wedstrijd. Zond en Regio Nieuws naar Emily Zandé. It is heaven. ook op tv. TV. Zie IFN Text tv op kanaal 45. 45. Zembello en she's a Maniac Zondag in Je Blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. En we gaan even het regionieuws nieuws van deze week doornemen. Want op 12 september opent theaterschool het Nest, haar deuren in de Louis Davids carré. Iedere maandag kan, uh, uh, kan iedereen van 4 jaar hier les komen volgen in acteren, zingen, theater maken en nog veel meer. Op 12 september opent theaterschool het NES haar deuren. Oh, dat lees ik het dubbelen. De leerlingen van het NES worden opgedeeld in vier groepen: een groep volwassenen, kinderen van 4 tot 8 jaar, van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 21 jaar. Iedere groep gaat zijn eigen niveau aan, uh, aan werk om echte kneepjes van het vak te leren. Zo gaan de volwassenen bijvoorbeeld de verschillen uh, leren tussen. In ingeleefd en comedy acteren Leren de tieners een monoloog te spelen waar je kippenvel van krijgt Leert de 8 tot 12 uh, jaar groep de spannende scènes op de planken te zetten En leren de kinderen van 4 tot 8 jaar uit hoe ze boos kunnen worden zonder te lachen Maandagmiddag heeft winkelpersoneel aan het Raadhuisplein in Zandvoort de 21-jarige man betrapt Die enkele cosmetica producten wegnam van de betalen. De politieagenten namen de man voor hen voor hem over en brachten hem naar het politiebureau. Hij bleek een Romein zonder vaste woning of verblijfsplaats. Hij is daarop in de opdracht van de officier van justitie ingesloten. Aan hem zal een dagvaarding worden uitgereikt. De bewoners van een woning aan de Van oost Oostadestraat in Zandvoort keken zondagmiddag tegen drieën uur heel vreemd op. Toen de bijen doodleuk op het hek bij de garage landden. De ruim 3000 bijen bleken na, het, na hun zin te hebben en werden dinsdag in de stromende regen door Imker lemmers weggehaald. Volgens de Imker waren de bijen zondag vanwege het mooie weer een dagje naar het strand geweest en wisten de, uh, de weg naar huis niet meer terug. Het gebeurde overigens niet vaak dat de meldingen van bijenzwermen in Zandvoort bij de Imker binnenkomen. Twee jaar geleden haalden lemmers nog een zwerm bijen onder een strandstoel op het strand van weg. Op het circuit in Zandvoort is zondag een motorrijder onderuit gegaan in, de in een bocht. Een tramhelikopter moest vanuit Rotterdam komen om de motorrijder te helpen. Dit omdat de helikopter uit Amsterdam naar Muiden was uitgevlogen. Hoe het nu met slachtoffer is, gaat is nog niet bekend. I'm <laughs> De yeah, Foo Fighters En Learn To Fly Twee tussenstanden in de eredivisie op dit moment Feyenoord, Herenveen Tussenstand is daar 0-0 En FC Groningen thuis tegen AZ Tussenstand is daar 0-1 Zodat een informatie over de confrontatie van de Beatles en de Stone. Naar Gavin the Crawl not Not Over You hier bij ZFM. En we gaan even door met het volgende... Aan de lijn hebben wij Ruud Janssen. Ruud, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want uh, vanaf 4 uur gaat er iets plaatsvinden in het, uh, in het wapen van Zandvoort, hè? Het is 5 uur, maar het is het wapen van Zandvoort. Oké, okay, 5 uur gaat... Kan je uitleggen wat er gaat gebeuren? Want de titel spreekt misschien wel echt voor zich. De confrontatie tussen de Beatles en de Stones. Nou, het is voortgekomen uit uh, mijn programma bij CFM, de uh, nieuwjaar op woensdagmiddag. Ja. En dan hebben we altijd een, een onderdeel in, dat heet de confrontatie. En dan draaien we dus één nummer van de Beatles en één nummer van de Stones. Ja. Uit ongeveer de gelijk, uh, gelijkluidende periode. Ja. Gewoon om uh, ja, gewoon voor de leut. En toen is het idee ontstaan om dat gewoon ook een keer uh, live te doen. Oké. Okay. Dus dat betekent dat wij uh, vanmiddag uh, vanaf vijf uur. In het laatste, uh, Marie Mulder en ik uh, samen, dus die confrontatie gaan doen. Uh, we draaien alleen platen, dus alleen vinyl, Oké. Is En uh, alleen uit de periode 1962 tot en met 70. Oké. Okay. Dus, dat de Beatles en de Stones eigenlijk samen bestonden, zou ik maar zeggen. Stones zijn natuurlijk nog veel langer doorgegaan, maar dat vergeten we even. Ja. Uit die periode waar we nou alle LP's die ze gemaakt hebben in die periode komen aan bod. De uh, singeltjes komen aan bod en er is een quiz. Oké. Okay. En er is een quiz tussen een Beatles team en een Stones team, een soort 5 tegen 5 wordt dat. Ja. En we uh, krijgen twee ronden vragen over hun idolen, dus de Beatles over de Beatles en de Stones over de Stones. Okay. En dan komt de finale, dus de derde ronde, en dan moeten de captains van de teams. Die moeten vragen over de vijand beantwoorden. worden. Dus met andere woorden, de Beatles captain, die moet vragen over de stands beantwoorden. worden en de Stones... Ik heb er niet vragen over. Oh, ja. beantwoorden. Dus, en dat is dan een leuke confrontatie. Moet, ja. moet je je daarvoor opgeven? Of kan je gewoon langskomen? Nou, ja, je mag natuurlijk. Iedereen mag komen. Maar de teams zijn al samengesteld. Oh, okay. dus je kan er, zijn gewoon... die, er zijn wel mensen die zich aangemeld hebben bij, bij het café. Ja. Maar de teams zijn al samengesteld. Die zijn natuurlijk de afgelopen week in training geweest. hebben alle asiklopen <laughs> natuurlijk Om, om de wisselbeken, hè? Want dat gaat om de wisselbeker. Dus ja. dat is gebleken weer. En als jij nou moest kiezen: de Beatles of de Stones? Nou, kijk, ik ben, ik ben een ontzettende Beatles fan. Ja. Maar ik, uh, in die tijd van de jaren zestig, zeg maar, was je of de een of de ander. Ja, ik was eigenlijk een beetje in het midden, want ik vind de Stones ook fantastisch. Fantastisch, ja, ja nog steeds, hè. Maar ik ben wel echt een Beatles fan. Oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat ik de Stones daarmee in de band doe, want ik vind de Stones ook fantastisch. Dus. Uh, ik heb ze drie keer gezien, dus ik vind het te, dat is altijd te mooi te maken. Oké, okay, ook oh, te gek. Dus van, uh, van, ja, vanavond, vanmiddag, vanaf vijf uur in het wapen van Zand voor de confrontatie tussen de Beatles en de Stones. Met onder andere een quiz. Ja. Uh, nou wil ik één plaatje gaan draaien. En nu mag jij eens zeggen welke. Van de Beatles of van de Stones? Oh, ehm. Um... Maakt niet uit welke. <laughs> Zullen we er eentje doen waar ze allebei het mee doen? Ja, ja, ik zou kijken of ik hem heb. Nou, dat kan. Dan moet je uh, We Love You draaien van de Stones. We gaan even kijken hoor. We love you. Oké. Okay. Uh... We hebben namelijk de Beatles op meegezocht. Oké, okay, oh te gek. Ja, die heb ik. Ja, oké. Okay. Nou, gaan we die draaien. Dus Ga gaan we die draaien. Uh, Ruud Jansen, dankjewel. Graag gedaan. En een hele fijne avond natuurlijk. Gaat lukken. Oké, okay, top. The Rolling Stones, We Love You. Dankjewel. De horen hier bij Zonnige Kemmerland op ZFM. Zometeen de tweede uur van Zonnige Kemmerland met nog veel meer nieuws. En we gaan het even hebben over de bunkerwandeling. Wat het is, hoor je straks de tweede uur bij Zonnige Kemmerland. Nu, journey. Don't stop believing.